Volgens de krant had de politie pas na vijf kwartier door dat er was ingebroken omdat er geen sporen waren van braak. De advocaat van de verdachte zegt dat de agenten de daders nog hebben zien lopen. Een van de agenten zou zelfs naar hen hebben gezwaaid.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 Het dreigingsniveau in Nederland blijft ongewijzigd oranje. Minister Timmermans zei gisteravond dat de Nederlandse ambassade in Jemen is genoemd als een mogelijk doelwit voor een aanslag. De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid benadrukt dat het gaat om een dreiging in alleen Jemen. Hij zag gisteravond nog geen aanleiding om het dreigingsniveau te veranderen. Politieagenten hebben niets verdachts gevonden aan boord van een Amerikaans vliegtuig waarover een bommelding was binnengekomen. Het toestel van US Airways kwam uit Ierland. In Philadelphia is het toestel doorzocht met honden en is de bagage gescand. Na ongeveer een uur was duidelijk dat er geen bom aan boord was. André Rieu gaat een concert geven op de Noordpool. De violist en orkestleider wil met 70 muzikanten afreizen naar de Poolcirkel. Zo wil Rieu aandacht vragen voor de klimaatverandering en het smelten van de ijskappen. Het concert staat nu gepland op 18 augustus volgend jaar, maar of dat doorgaat hangt af van het weer in het gebied. En dan nog het weer in Nederland. Eerst kans op wat regen, vanmiddag periode met zon en valt er hooguit een enkele bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Checks.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 in my heart. Uh, het is zaterdag uh, 3 augustus. De dag waarop het nog steeds mooi weer is. En waarop we dus in Zandvoort heel erg blij zijn. Een heleboel gasten. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, wat gaan we vandaag doen? We hebben een gastvrouw hier. Yvonne Roosendaal. Waarbij ik even moet zeggen nog. Ik zit hier samen met Rob Petersen. Goedemorgen. Goedemorgen uh, Gert Sterkte, want Gert moet geopereerd worden. Anders zou hij gastheer geweest zijn. Sterkte de komende weken. Het is een operatie aan het onderstel. Dus het wordt revalideren. <lacht> nee, toch? Nou, laten laat het, maar het okay. beste voor hem open. Gert, ja. uh, Gert het beste. Uh, de techniek. We hebben een hele drom technici hier. Uh, op ja, dit dat komt natuurlijk allemaal omdat de laatste parkeren iets minder ging. Dus nu hebben we volop versterking. <lacht> ja, ja, nee. Het kan nou niet meer misgaan. Nee, kan niet meer uh, In ieder geval Pascal van der Beek, Mark Otten en... Uh, Thomas de Jong die lette op de regie en de techniek hier. De redactie was uh, weer in handen van Gerry Rutte en Yvonne Roosendaal. En zoals gezegd presentatie Rob Petersen. En Don de Ja jawel. Ja. Goed dat betekent dat wij even met u de programma onderdelen doornemen van het eerste uur. We gaan zo direct praten over de avondmarkt en de muziek Pavilion, Met Alex Willemsen Willems en Mieke Tappen. Welkom. Daarna met, gaan we praten ja. over Plas Duterte, de kunstmarkt uh, die uh, morgen gehouden wordt. Ja, een mooi evenement hier op Zandvoort. En uh, we gaan het nog hebben met Marjan Huibers over de, de Zandvoortse Reddingsbrigade ...die in deze dagen natuurlijk wel heel erg veel werk heeft. Dus dat is uh, een mooi onderwerp. En dan hebben we uh, ja, het bestuur ja. erop zitten en de tweede ja. uur doen we dan. Tweede uur beginnen in. we met een ja. wat groter blok. Dat, uh, is meestal het politieke blok en in dit geval is het de bezuinigingen op de thuiszorg die door het college van BW zijn de maatregelen zijn teruggetrokken. We willen wel eens even weten hoe dat precies zit. Ja, ben ik ook wel benieuwd, naar. Nou, want het is een hot item natuurlijk uh, voor heel veel ouderen die dat uh, raakt, zeg maar. Ja, en we besluiten met uh, de nieuwe panelen die op het Van Venema Plein zijn gemaakt en geplaatst en daarvoor komt uh, Conny Voppen. Maar We mooi. beginnen zoals gezegd met uh, Mieke en Alex over twee onderwerpen eigenlijk de avondmarkt en de muziekpaviljoen. Dat is mooi. Ja, laten we beginnen met het uh, muziekpaviljoen. Wie van jullie twee mag ik daarover het woord geven? Dan lijkt mij het uh, hard jou, toe. Mieke. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, morgen, dan 4 augustus, dan uh, is het de voorlaatste optreden in het muziekpaviljoen voor uh, dit seizoen. Uh, dan hebben we de Flower Town Jazzband uh, met Alex Spoor op de saxofoon. En een gastoptreden van uh, Louise Schuurman uh, op de viool. Wat een, uh, uh, ik denk een, een leuk stuk muziek uh, gaat worden. Uh, ik zou zeggen, kom alle, alle kijken. Uh, Flower Town Jazz Band is uh, Haarlems uh, oudste, heb ik mij laten vertellen, Haarlems oudste uh, Dixieland-orkest. Dus het belooft een leuk optreden te worden. Uh, de weken daarna, uh, de twee weken daarna, hebben we in het Muziekpavillon even niks, vanwege de jaarmarkt, en uh, een optreden in de Protestantse kerk. En het laatste optreden is op 25 augustus uh, met Markianicello, onze ja. Amerikaanse. Uh, Tenor. Ja, ja, die hebben we ook al een keer eerder in de al twee keer eerder in de uitzending gehad. Klopt. Ook toen hij zijn uh, kunstgalerij tijdelijk opende. Ja, want ja, dat is jammer ja. genoeg al lang weer over. Dat ja. is, uh, maar het is wel een, uh, iemand met een heel bijzondere stem die wel heel erg professioneel is, hè? Mark van Ja, ja, ja. Ik, uh, hij heeft mij uh, twee jaar geleden benaderd en uh, uh, zei tijdens een, op, een ander optreden en zei van hier wil ik ook staan. Ik zei: Ja, sorry, maar ik ben eigenlijk al vol voor dit jaar. Ja, en toch wil ik het. En zo dat is Mark. Uh, hij ja, dat is, hij een, is wat pusher rug, maar hij ja. heeft inderdaad een, een, een stem die klinkt als een klok. En ja. uh, doet het erg goed. Met name in het buitenland heb ik uh, begrijp ik. En, en uh, hij is nu ook weer uh, tijdelijk even uit Nederland vertrokken. Woont nu in Keulen en heeft daar heel veel. Uh, ...producties waar die nu momenteel in staat. Ja, als je zijn cv ziet, dan is het wel ja. heel indrukwekkend. Het is best wel mooi om ze iemand ja. te hebben. En het Zeker. sfeer binnen het muziekpaviljoen is natuurlijk altijd heel apart. Het midden in het dorp. Ja. Ja, het verkeer wordt net niet helemaal geblokkeerd. Iedereen kan er nog langs. Mm -hmm. Het is een heel mooi dorpsfeertje. Ja. Ja. Zeker. Ja. En ik, uh, het, het is leuk dat hij het laatste optreden in het muziekpaviljoen uh, wil en, uh, en kan, uh, kan doen. Ja. Ik even naar Alex gaan? Komen we ja, zo de weekend nog terug, want ik heb nog wel een paar vragen gegeven. Gaan we naar Alex toe. Goedemorgen. Alex. Nou, goedemorgen. Vertel eens, wat gaan we doen? Precies uh, over een week, hè? Uh, ja, volgende week. volgend weekend volgend weekend beginnen we op zaterdag met een avondmarkt. Voor afgaand aan de traditionele zomermarkt. Is dat nieuw, Alex? Ja, nou, de avondmarkt is nieuw. En we lopen al, eigenlijk al heel lang met het plan. En we hebben het er al eerder met de gemeente over gehad. Er uh, zijn al een aantal zaken waarom we er vrij lang mee gewacht hebben. En we hebben uh, begin van het jaar gewoon besloten de knoop door te haken. En we gaan een avondmarkt organiseren. Wel heel apart, maar het is ook logistiek iets heel anders dan. Hè? Want je zit een uh, dag eerder dan uh, Ja, alles, precies. Nou, technisch gezien, commercieel gezien, dit, dit, dit, ligt, een, uh, ja, ligt best wel een, een moeilijk traject aan, aan een dergelijke markt vooraf. Met name technisch gezien, maar... Verwachtingen zijn hoog gespannen en zoals het er nu uitziet gaat het helemaal goed verlopen dan alles ja. eigenlijk. Nou, ik vind het wel een bijzonder initiatief eigenlijk, want dat is toch weer iets nieuws hè, in Zandvoort. Uh, zeker niets nieuws. Maar eigenlijk ligt de bedoeling om, om de komende jaren. Uh, op een, een door de weekse avond. een avondmarkt te gaan organiseren. Ik denk dat dat ook leuker is voor Zandvoort. Alleen dat zeg ik. Er zijn een aantal redenen die aan de grondslag liggen. dat we dat een dag voorafgaand. aan een, aan een, een voorjaarsmarkt uh, doen. Gewoon voor technische problemen, kostenplaatje, et cetera, et cetera. Eigenlijk is het een, uh, een try-out. Maar op het moment kunnen we niet meer van een try-out spreken. Omdat gewoon een volwaardige markt wordt. Niet met zoveel deelnemers als de zomermarkt. Maar dat vind ik ook niet zo heel erg, omdat het volledig nieuw is. Ja, precies. Hè. Krijg je dan niet tegenstand van, van ondernemers die vinden dat alles nee. te geblokkeerd is? Nee, wat dan ook? Nee? nee, nauwelijks. Verwacht Ik verwacht wel dat we tijdens het opbouwen wat dingen over het hoofd gezien hebben. Omdat we natuurlijk smiddags kramen gaan neerzetten. Ook in de Kerkstraat, ook in de Haltestraat Maar we hebben we ook uh, overleg met de gemeente gehad. Ondernemers en met uh, Leo Miesenbeek van de verkeersregelaars. Die gaan dat allemaal begeleiden. Dus verwacht ik eigenlijk wel op een kleinigheidje na dat dat heel goed gaat verlopen. Ja, okay. Ja, ja. Alex, je gaat een stuk eerder stalletjes neerzetten ja. overal en, en dorp afsluiten in feite. Ja, ja. ja. En een hele nacht lang, langer dan normaal is nou. het dorp afgesloten. Ja, klopt. Ja, we beginnen de middag Geen problemen daarover. Nee, niet echt. Nee, nee, nee, Niet echt wel gewoon de standaardproblemen. Die hebben we op de zondagmarkt ook altijd. Dat, dat er altijd problemen zijn. Er zijn altijd dingen die anders gaan. Maar ja, dat is een onderdeel van je werk. Dat ja, klinkt heel lullig. Hoort er eigenlijk bij dat er altijd dingen anders gaan dan gepland. Ja, ja. En we proberen dat altijd goed te laten verlopen. En dat lukt tot nu toe altijd goed. Want zoals gezegd, het is volgende week zaterdag. Ja. Ik mag aannemen dat... Uh... De, de bouwers al, al zaterdagmiddag beginnen met uh, de stalletjes op te bouwen. Ja, ja. En het dorp dus al afsluiten. Nou, we gaan niet het hele dorp afsluiten. De markt wordt minder groot. Zondags gaan we het hele dorp afsluiten, gewoon het hele dorp af. Maar de, de avondmarkt zal uh, ongeveer de helft van de uh, zomermarkt zelf Want je gaat zijn. ook wat parkeerplaatsen missen natuurlijk ja, dan. Hè? Ja, met, met name de Haltestraat eigenlijk. Voor de rest uh, valt het wel mee hoor. De Davisstraat blijft nog blij vrij? Die blijft vrij op zaterdag. Ja, tenminste het grootste gedeelte ervan moet even afwachten met met de deelnemers en de tekening zijn we volop mee bezig ja. en alles. Ja. En ik verwacht gewoon dat Louis gaat gewoon voor het grootste gedeelte vrij blijft voor parkeren. Ja. En, maar, en Zandvoortse ondernemers? Ja, ze zijn heel eraan? enthousiast. doen ook ja, doen heel veel ondernemers mee eigenlijk. Zelfs ook ondernemers op de grote krocht. Ja. Terwijl het toch altijd, altijd een klein beetje net buiten de markt valt. Maar ja. ze doen toch altijd mee. En nou ook op de avondmarkt willen ze meedoen. Okay. En uh, daar ben ik natuurlijk zeer blij mee. Dus in het algemeen enthousiasme en medewerking? Ja. Dat, uh, ja. dat is toch wel een feit? Ja, we eigenlijk nog niet echt uh, tegenwerking gehad. Of we ja. nog niet echt, uh, ja... Nee, ik ben zeer tevreden eigenlijk. Nou, dat is wel mooi. Ja. Ja. Ja. Hoeveel deelnemers heb je op dit moment voor de avondmarkt? Voor de avondmarkt hebben we tegen de 200 deelnemers. Wauw, dat is toch ja. mooi. Nou ja, oh god, op de zomermarkt op de zitten we altijd om en bij de 300. Ja. Nou uh, ruim de helft ongeveer. Nou, dat is toch mooi. Zeker omdat de... je niet het volledige... Uh, we hebben niet te, volledig gereed. het is, is passen en meten. En dan zeg ik we zullen misschien een stukje een kleine kroch erbij pakken. Misschien een stuk de dagelijks. Dan moeten we gewoon even afwachten hoe we uitkomen met de tekening. En we hebben ook nog iets met een brandweer te maken, met vluchtwegen, met calamiteitenroutes. Ja. Ja, daar heb je ook o, allemaal mee te maken. En dan moeten we gewoon even ambulance, kijken. Dat, uh, en, ambulance en de handweer moeten erbij kunnen. De hulpdiensten moeten erbij kunnen. Aan de hoop moeten mensen erbij kunnen. realiseren zich helemaal niet hoeveel werk dat is. <laughs> nee, nee, nou ja. Uh, het lastige is altijd vaak dat je met de deelnemers. Ja, je kan daar makkelijk wat neerzetten. Dat is, dat is het grootste struikelblok altijd. Ja. Want mensen denken nou we bouwen dat wel dicht. Ja goed, en, maar je moet rekening houden met een heleboel reglementen en met voorschriften. Reglementen. Ja. Nou, nou niet alleen reglementen, ook met het menselijke aspect. Niemand zou blij zijn als hij ergens woont en er kan geen hulpdienst bij komen. Nee, nou, dat is niet op de Dus, de buurt, maar... en, en ja, dat vind ik zelf houdt, dat probeer ik dat altijd in de gaten. Dat ik mezelf voorstel stel dat ik daar zou wonen. En ik ben niet bereikbaar voor een ambulance of iets dergelijks. Ja, precies. Dat, dat, dat geeft, geeft ook een prettig gevoel. Maar dat probleem, Mieke, heb jij bij jouw opzet ook? Hè? Het is dan wel iets kleinschaliger, maar rond, rondom het centraal plein in Zandvoort moet je toch van alles regelen. Ook overal ja. rekening mee houden. Ja. Ja. Ja. Het is, het is wat minder als wat Alex zegt natuurlijk voor de markt. Maar het begint al met een, een vergunning natuurlijk voor het hele jaar. En elke zondag weer de verkeersregelaars, de hekken uh, enzovoort. Het lijkt allemaal heel weinig. Maar uh, het, het, het heeft in het verleden toch één, twee keer wel wat problemen voor de haltestraat ook gegeven. En uh, die hebben we ook eigenlijk meteen daarna weer kunnen oplossen. Ja. Maar, ja, als je het we... niet probeert, dan weet je het niet. Dus ja. we moesten iets proberen. Ja, en, Maar de haltestraat blijft open. Ja, die blijft tegenwoordig altijd open. Je We kunt zo net van de Louis Davidstraat de halve ja, straat in. Misschien. Leo Miesbeek zet de hekken zo neer ja. dat alleen eigenlijk de rotonde is ja, afgesloten. Okay. Dus, uh... Jullie hebben vaak stoeltjes hè, voor mensen die klopt. daar willen zitten. Huur ja. je die of krijg je die van de gemeente? Nee hoor, die huur ik in. Die huur, die huur ik in. Oké, okay, ja. goed. Nog even naar de muziek uh, morgen. Mm -hmm. Je zegt dat is een Zandvoortse aangelegenheid. Ik heb ook een zangeres zien noemen ergens. Ja, dat, is een, dat was het, het plan inderdaad. Rodes zou ja? met het jazz trio, met Adam Spoor en met Louis uh, Schuurman de optreden. Echter, daar is iets tussen gekomen. En uh, dat wordt nu de Flower Town. Uh, het wordt nu Dixieland. Dixieland, ja. ja. ja. Want ik, die was ineens in de berichtgeving verdwenen, ik denk ik. Klopt. Hey. Nee, dat klopt. Het is, ik heb het uh, de kranten ook laten weten, maar dat is ergens denk ik misgegaan. Het persbericht was ja. heel fijn opgenomen nog op het laatste ogenblik. En daar staat alles prima in. Echter, in de agenda, uh, daar staat het nog verkeerd. Daar, dat hebben ze niet. Oké, okay, dat. Daarom ben een ik op een gegeven moment denk ik, hey, hé, ja, ik mis nee, iets. Geen Rodes, dus wel ja, okay. de Flower Town Jazz Band. Ja, je zei, het is een Zandvoortse aangelegenheid eigenlijk, die Flower Town uh, Jazz Het band. is een Haarlemse band. Haarlemse heb ik begrepen, band, ja. maar ik zie veel Zandvoortse namen. Ja. Uh, Louis en uh, Adam ja, Spoor, ja, toch? Klopt. Maar ze zijn, de band is groter, als, uh, groter dan die drie. Dus Oké, okay, het dus zijn, zijn veel meer ja. mensen. Ja, Dat kon ik niet zo uit de berichtgeving lezen, uh, maar het, het is een uh, wat groter geheel. Ja, is een wat groter geheel. In Dixieland. Ja. Ja. ja, een naam of niet. Nee, ik, nee, nee. Ik, uh, ik heb mij laten vertellen dat uh, uh, Adam, uiteraard, is bekend. Ja. Uh, Berry van Scholte uh, ja. er uh, ook in speelt. Is dat en, een zandvoort? Hè? Of woont hij uh, in zandvoort? Uh, Dat ik is weet, een Zandvoerder, he? ja, dacht ik ja. wel. Ja. Ja. Ja. ja, het is, ken het is hem wel iemand bekend op de Telegraaf, zeg maar. Ja, ja, als, als journalist. Als ja, ja. journalist ken ik hem. en uh, Het was voor mij eigenlijk een verrassing tot voor een paar maanden geleden dat hij dus ook muzikant was. En dat hij dus in deze. Ja, mooi. dat betekent dat wij nog even gaan herhalen. Morgen, 4 augustus. Hè? Op het muziek eh, pavadoon, midden in het centrum van Zandvoort. Prachtige muziek. Dus 1 eh, ja. en 4 uit mijn hoofd dus gezegd. En, en volgende week zaterdag uh, ja. de avondmarkt. De avondmarkt. Het, van 5 tot 10. En dan de zomermarkt de volgende dag. En de dag, zomermarkt. Dus het, zomermarkt uh, ja, die, nou, die, die is zo bekend. Die ik die, die ik die, heb nog één kort vraagje. Wat voor attracties, ja? Zijn daar naast de stalletjes? Naast de stalletjes Zijn Zijn hebben we natuurlijk de nodige kinder, uh, kinderattracties. We hebben weer het straatentertainment. Uh, okay. Het podium dat is ook weer ingevuld. En, last but not least, hebben we een meet en greet met Hestie Gerges en Diana Denise Kielholz. Okay. En, en, en, dat vind ik heel leuk en dan moeten mensen misschien maar even op zandvoortpromotie.nl kijken wat het precies inhoudt. Het is een item waar een aantal sporters worden voorgesteld in Zandvoort. En die worden, wat heel leuk is als het goed is, welkom geheten door de burgemeester van Zandvoort. En dat vindt plaats volgende week zondag op het Raadhuisplein om twee uur middags. Ja, oké. Dan schieten we nog even naar Mieke terug? Want die wou nog wat zeggen. Mieke ja, maar... ik zei net het laatste optreden, 25 augustus, Mark Janicello in het muziekpavillon, maar op het Raadhuisplein hebben we op 1 september is dus ook nog deel van de programmering eh, nog wat animatiefiguren eh, rondlopen, dus die zijn ook erg leuk om eh, daar nog even naartoe te gaan. Volgend op de historische Grand Prix ook. Dat ook. Uh, denk ik ja. wel. Dat zit er hetzelfde ja, weekend. ervoor. Het voor mooi. het volledige programma kan iedereen nog even terug naar het vvv uh, site, daar staat alles oh. en de gemeentesite staat alles op. Nou Mick en Alex heel veel succes met jullie uh, ja, prachtige voorbereidingen voor het hele mooie evenement hier in Zandvoort. Wij gaan luisteren naar muziek die een beetje gekoppeld is aan het volgende onderwerp waar we straks over gaan praten en dat is Tetter in Zandvoort. We gaan luisteren naar Julien Claire en uh, Sion Chantin. La grande ville de la ville, la grande vie, mange la vie, Marie Sibelle, Marie Vessel, Marie Chandelle, lume d'hirondelle, leur centre lit, leur en cuisine, Marie sans fache. Lord de brouillard ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. si on chantait si on chantait si on chantait si on chantait na, na, na. si on chantait na, na, na. Julien Claire, prachtig uitgezocht don. Want het past helemaal bij het uh, volgende onderwerp. Place du Tetre in Zandvoort. Nou, iedereen die wel eens in uh, Frankrijk geweest is en speciaal in Parijs... die weet hoe Place du Tetre kan zijn en uh, wat voor sfeer daar is. En dat gaan we in Zandvoort proberen weer uh, ja, te laten um, gebeuren. Uh, Ellen Keil, hartelijk welkom. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Place du Tetre, vertel eens. Wat, wat, wat zijn de plannen? Want het is morgen al, hè? Ja, het is ja. morgen. We zijn vier jaar geleden mee begonnen... En we wilden iets anders dan de normale kunstmarkten. Dus we hebben bij de kunstenaars die dus daar aan het werk zijn, sommigen. hebben we ook nog wat Franse producten erbij. Uh, de aankleding is typisch Frans. Ik kreeg laatst nog een complimentje van een foto die was gemaakt. En toen zei ze: Nou, net plaatsen Tetre. Nou, dat, dat is er zo. Die poststraat die leed zich er ook heel goed voor. Ja, het is het sfeertje in de poststaat, ja. dat kun je inderdaad goed omvormen naar iets, een Franse sfeer. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, en verder hebben we de leuke muziek. Franse muziek uiteraard natuurlijk. Ja, en het is iedere, ieder jaar nog druk bezocht geweest, dus... Uh... De, hoe laat begint dat nou morgen? Het begint morgen om 11 uur en het duurt tot 5 uur. We hebben ook een jaar geprobeerd wat langer door te gaan, maar dat, ja, dat werkt toch niet helemaal. Dus we besloten dit jaar gewoon weer tot 5 uur te doen. Ellen, neem ons eens mee op een wandeling. Wat gaan we zien? Uh, wat gaan we zien? We zien kunstenaars van met die het werk zijn met steen, beeldhouders, keramisten zijn er, uh, mensen die schilderen. Mensen die uh, met uh, sieraden bezig zijn. Een ja. uh, zilversmid is er. Uh, er is ook wat lekkers te krijgen. Van zijn hoorsjes. Uh, wat vind je er nog verder? Nog, um... Saucisson. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Uh, verder is er ook nog uh, muziek. Een optreden van uh, een trio Mani. Een, een, twee dames en een heer Die ook Franse liedjes zingen die heel Heb man... je een podium daar? Nee, of nee staat het gewoon lekker gezellig Ja, het staat gewoon de gezellig ertussendoor. tussendoor Op zijn Frans ja ja, ja. Ja. ja, ja Dat moet eigenlijk heel rommelig Wij zijn niet zo rommelig, maar De sfeer nou, is wel echt heel veel. Relaxed Ja, heel relaxed ja. Ja, ja. De kunstenaars die komen Die, die komen niet alleen uit Zandvoort Maar die komen ook buiten Zandvoort van. Ja, ja, ja de eerste opzet was voor de BKZ alleen. Ja. Beelden kunstenaars Zandvoort. Jullie zijn de organisator? Ja, ja, ja. Maar er was toch niet zoveel animo over, dus toen zijn we buiten Zandvoort gaan zoeken. En we hebben gewoon kunstenaars benaderd en ja, we hebben de markt zo vol, meestal. Ja. En de markt begint uh, bij het Kerkplein? Uh, en de ja. De Poststraat? Ja, ja, ja. dat loopt zo door? En, ja, uh, de Poststraat is helemaal bezet. En dan een klein stukje van het Kerkplein. Uh, we hebben natuurlijk nu de zandsculpturen nog waar ze mee bezig zijn, wat er ook tussendoor staat. Op het kerkplein. Ja. ja. Maar dat sluit toch mooi aan? Ja, natuurlijk. Dat is prima bij ja. creativiteit. Zo. Ja. En we hopen dat ze ook uh, zondag aan het werk gaan daar, dus dat is alleen maar extra PR. Dat zou dus dat dat heel dat, leuk. Dat zou geweldig zijn ja, als dat uh, simultaan met jullie gebeurt. Ja. Hè. Ja. Is ja. dat ja. De, de kunstenaars die er zijn, ik, ik las ergens, je kunt ze ook in actie zien. Er zijn een aantal. Alleen, Producten die, ze, die nee. ze tentoonstellen, maar. Nee, nee, er zijn er niet zoveel, helaas. Ik zou het graag willen zien dat iedereen daar bezig is. Want dat is toch altijd veel uh, leuk voor de mensen. Ja. Voor de bezoekers, die vinden het altijd leuk om mensen aan, of aan het werk te zien. Maar er zijn een aantal inderdaad die dus aan het werk zijn. Ja. Je kunt er ook kunst kopen? Ja, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een onderdeel. Ja, ja. Ja, en veel kunstenaars hebben ook wat kleiner werk mee, dus wat ook makkelijk mee te nemen is. Ik kan natuurlijk als kunstenaar niet echt je grote werk daar uh, presenteren. Ja, een doek ja. van twee bij 3 is wat lastig. Nee, is wat moeilijker mee te dat wat, nemen. Dat is wat lastig op straat om mee te nemen. Ja, zeker ja, ja. mee te nemen. Ja. Ja. Ja. Uh, Je zijn net uh, allerlei soorten, beeldhouwers, schilders, ja. keramiek ook. Ja, keramiek is er ook en uh, even kijken op mijn lijstje. Even op je speakbriefje. Even op mijn speakbriefje. Um, fotografie natuurlijk. Er zijn uh, drie fotografen die met hun werk er, uh, presenteren. Ja, er is ook nog een dame die maakt heel originele hoedjes en tassen. Zelf. Ja. Uh, verder zijn er uh, olijfproducten en biologische producten. En de Franse zeepjes, die staat er ieder jaar weer met groot succes. Ja, ja. Dus eigenlijk heel uh, gemaneerd is het. De biologische producten, uh, ze, ja, Frans. Franse nou, een beetje Frans getint, maar. Niet specifiek Frans. heel specifiek. Nee, nee, ja, nee. In ieder geval niet lekker standaard, maar anders. Dat, ja. dat past mooi in het hele ja. hele opzet natuurlijk. Ja, ja. Ja, omdat, het het we... Natuurlijk. Ja. Ja, <laughs> omdat we toch wel iets, een ander tintje willen aangeven dan de standaard kunstmarkten. Ja, cool. we hebben die producten erbij. Even een beetje over de organisatie. Uh, dat doet BKZ. Uh, hebben jullie een, een comité die dat... Ja, we, hebben een, uh, we zijn met uh, vier dames. Ja. En die het organiseren en zijn, drie daarvan zijn BKZ-lid en één was BKZ-lid en wij met z'n vierden hebben dat opgepakt en uh, organiseren ja. het. Jullie overlegpartner, is de gemeente? Ja, nou, er is weinig overleg nodig. We hebben gewoon ons ding ja. en, en, en het gaat prima. We, we moeten natuurlijk wel bepaalde dingen aanvaarden, zoals vergunningen en dat soort dingen. Ja. Maar, en EHBO moet aanwezig zijn. Dat wou ik zeggen. Ja, ja er moet verzekerd worden. Dus dan er zijn wettelijke voorschriften ja. Bij de ja. Hoor, niet ja. ja. Niet. ja. Maar jullie ja. voordeel is waarschijnlijk ook dat de poststraat geen doorgaande weg is. Hè? Dus het is vrij rustig. Ja, het is vrij rustig, maar er zijn natuurlijk wel een paar mensen die er wonen die hebben een auto. Ja. Dus je moet regelen dat die mensen die dag nou niet de deur uit gaan ergens, met de auto. Of ergens kunnen parkeren. Ja, ja. ja. maar dat gaat eigenlijk ieder jaar goed. Ja. Ook nog overleg met uh, ondernemers, kerkplein? of... Uh, ja, voor uh, elektriciteit gebruiken. <laughs> ja, ik bedoel maar wat. Ja. ja, heb je ook nog nodig. Ja. Toilet gebruiken, ja. elektriciteit ja. Ja. en dat ja. soort dingen. Ja, dat gaat allemaal heel soepel. Ja, met... voor de horeca op het kerkplein is het alleen maar mooi natuurlijk dat er ja. extra dingen zijn. Dus, ja. Ja. Uh, ja. ja, ja. Goed, maar met de gemeente niet zoveel problemen verder. N helemaal dus, geen problemen? Helemaal niet. Nee. Je nee. nee. toe. ja. Oké, okay, en dan even de financiële kant... want dit kost geld. Nou ja... de nou, uh, kunstenaars zijn niet rijk. Nee, tenminste. maar we kunnen met de, de opbrengst van de kraamhuur... kunnen we alles doen. Jullie huren de kramen? Ja, we, de, de kunstenaars die kunnen voor 45 euro een kraam huren... Ja. voor de hele dag. En dan de, de professionele... dus bijvoorbeeld de, de, de producten zoals de, de worstjes en, en de Franse zee... dat is dan duurder... want het zijn echt meer ondernemers... Ja, ja. En uh, nou, met die opbrengst kunnen we gewoon alles doen wat ja, nodig dus is. Is kostendekkend uh, ja, voor jullie? Ja, we houden er niks van over. Maar nee. dat hoeft ook niet. Nee. Maar uh, ja. nee, we, we kunnen ons zelfs uh, bedruipen. Dus ja, de hoeven de we hoeven geen beroep te doen. De kast van BKZ zou best wel iets voller kunnen, neem ik aan. Jawel, als het ook, ook is nodig is, dan, dan kunnen we altijd beroep doen op de BKZ. ja. ja. Dat is helemaal geen probleem. Ja, low budget, prima, maar wel een heel leuk evenement, uh, Plastutetter in Zandvoort. Dat is ja. toch wel iets apart. Uh, ja. Ja, ja, ja. Zeker. Ja. ja. ja. Oké, okay. jullie hebben het helemaal onder controle, dus ja. Daar, ja. Uh, daar gaan we ja. net. Ja. Nog even, uh, om het duidelijk te maken, morgen, ja. zondag, begint om? Elf uur. Elf uur morgen. Loopt uit, of tot 5 uur, zal er ietsje uitlopen nog. Ja. In de Poststraat en een stukje Kerkstraat. Ja. Dat het, ja. uh, jullie hebben een, een hele mooie dag. Het is niet al te warm. Nee. Dus het strand zal niet al te vol lopen. Je hebt ja. veel bezoekers in het dorp morgen. Ja, klopt. Veel toeristen ook natuurlijk. Toeristen, ja. De, de ja. Ja, ja, dat is wel mooi. Hè? Ja, ja. Dus de kans is redelijk groot. Ja, dat, ik hoop niet zo erg veel wind. Want we hebben ook een jaar heel veel wind gehad. Ja. Om te vlogen de schilderijtjes over de, de plaats van te dus dat is ook niet de bedoeling. Maar goed, als het droog is, dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. zeker. Nou, dat, dat is het morgen, geloof ik zeker, als je ja. we de weersvoorspellingen kijkt, Dus dat moet lukken. Ja. ja. We hebben al belangstelling van een van de artiesten hier, Tom Timmermans ah, Tom. komt ja, Tom. eens even kijken of we alle goede <laughs> dingen zeggen. Ben jij de morgen ook, Tom? Nee. BKZ uh, niet? Nee, niet met de kraan, maar je kon wel kijken, toch? Ja. ja. Uh, Oké, okay, goed. Ja, dan, dan zien we, we, tot, we morgen, tot morgen. We, tot morgen is dus het dus tetteren van 11 tot 5 ongeveer. Poststraat en Kerkstraat. Ellen Kaal, hartelijk bedankt. Graag gedaan. En, ja, graag tot de volgende keer. Ja, en een ik leuke hoop dag iedereen morgen te kunnen ontmoeten oh, daar. Ja. En wij gaan verder. Het programma gaat steeds weer verder. Ja. Autos Redding. Sitting on the dock of the bay.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 Dan loopt de auto's redding over het Zandvoortse strand. Maar dan moet hij wel heel erg uitkijken dat het niet overal struikelt over de badgasten. Want het is druk op het strand de laatste dagen. Bij ons inmiddels Marjan Huibers van de Zandvoortse Reddingsbegade. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. En ja, we gaan eens praten over alle drukte en de hoeveelheid werk die jullie hebben. Want uh, ja, de laatste paar dagen, iedereen snapt dan dat het heel druk is aan het strand. Maar dat betekent ook voor jullie heel veel werk. We hebben lang op dit mooie weer moeten wachten met z'n allen. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Ja. En uh, deze weken zijn uh, voor ons top, het uh, topseizoen. Ook voor uh, alle hulpverleningen die we doen. Ze praat over zo'n top uh, van het seizoen. Hoeveel mensen heb je dan op zo'n dag als gisteren? Hè? Heel erg warm en druk. Uh, hoeveel mensen werken dan bij de Zandvoors Reddingsbegaan? Nou, we, hebben, we hebben natuurlijk twee posten ja. uh, waarop, uh, waar onze vrijwilligers vanuit uh, werken. En dat, zijn er, dat is een, een ploeg die de boten... De posten en de auto kunnen bemannen. En dan nog extra mensen die uh, inspringen bij de aflossing en dergelijke. Dus dat zijn er tussen de 20 en 30 vrijwilligers die dan uh, op het strand actief zijn. Ja, dat is wel Ik vind het altijd heel knap hoe jullie dat organiseren. Want stel je voor dat het dinsdag en woensdag regent, dan uh, zit er één mannetje waarschijnlijk om uh, gewoon de posten te bemannen. En dan ineens wordt het de volgende dag uh, 25 graden. En dan moet je ineens die. Die 25 mensen hebben. Ja, Nou is het zo dat um, wij natuurlijk ook het weer in de gaten houden. Uh -huh. hè, en onze posters en onze vrijwilligers ook. En dit zijn de mooiste dagen om uh, op, bij de Rensbrigade aanwezig te zijn. Dus daar, uh, op die manier uh, lossen we dat op. Het is zo dat we um, in de weekenden in het hoogseizoen een volledige bemanning hebben op beide posten. Maar als er op door de weekse dagen in de vakantietijd um, onvoldoende bemanning is. Dan hebben we wel onze pieperploeg. Um, he, dat is uh, vanuit de uh, alarmcentrale kennen land worden die aangestuurd. Dus als er echt wat aan de hand is... dan, uh, dan uh, ja, komen de mensen vanuit hun werk uh, naar het strand toe. Uh, maar Marion, uh, zoals nu donderdag en vrijdag, drukke dagen... maar mensen hebben een baan vaak naast hun vrijwilligerschap bij de reddingsbrigade. Ja, Niet lastig om uh, die dan op te trommelen? Ja, degene die in onze uh, alarmploeg zitten... Um, die hebben vaak afspraken gemaakt yeah. met hun werkgever yeah. en dat okay. zijn er ook wel voldoende om, uh, hè, om inzet uh, te kunnen geven. Yeah. Uh, en wat betreft de andere vrijwilligers die, ja, die, zullen, die zullen of iets regelen met hun werk, dus een dagje vrij nemen ja. uh, het zijn ook veel gezinnen met kinderen die schoolvakantie hebben, dus die nu zelf ook vakantie hebben of de vakantie plannen juist om ja. hier ook een week te zijn, dus we zijn uh, er hartstikke trots op dat we dat op deze manier nog uh, kunnen, kunnen oplossen met onze uh, vrijwilligers. Hè? Klinkt in jouw verhaal door dat er ook veel vrijwilligers van, uh, buiten Zandvoort zijn? Ja, we hebben wel uh, weet je, de meeste komen uit Zandvoort, maar ook uit directe Omgeving, Haarlem, Heemsteden, Amsterdam. Ja, maar het is ook, het is ook een prachtig werk. Ik zie dat dan regelmatig voor mijn neus gebeuren. En ja, als je dat ziet... Niet alleen de boten, hè, want dat is natuurlijk spectaculair. Iedereen vindt dat mooi om op zo'n boot te varen. Over. Maar als je dan leest, ik was toevallig in de Telegraaf... op zo'n drukke dag, wat er allemaal gebeurt. Dus hoeveel kinderen er kwijtraken en hoeveel assistentie er is. Ja. Dat is best wel aanboten, zo'n dag. Ja, nee, dat is, uh, we zeggen soms wel schekscherend tegen elkaar. Het is net werk. Ja. Uh, maar ja. goed, weet je, je doet dat natuurlijk ook met, met de liefde en de toewijding. Anders ja. doe, je, ja, doe je dit niet. Maar het is inderdaad op dit soort dagen is het druk. En ja, zijn we er heel trots op dat er zoveel vrijwilligers komen. Kun je, kun je in kort nog eens even vertellen wat voor functies jullie hebben? In ieder geval een EHBO-functie. Ja, wat we doen is, we zijn eigenlijk op en rond het strand de eerste die hulp verlenen. En dat betekent dus op de... En dat, dat, dat zit aan de preventieve kant. Dus op zee zijn we aan het patrouilleren met bood dat mensen ja. bijvoorbeeld niet te ver uitzwemmen. Ja. Um, dat we ze onder de kant houden. Dat als het bijvoorbeeld uh, um, he, de, de, de, het getij verandert, dat we mensen vragen de zee te verlaten of juist een beetje terug te gaan... Of, Hè, dat soort dingen doen ze. Dus de preventieve kant. Als er eh, erg stroming staat zetten we borden neer. Hè, zodat mensen niet in de mui terecht komen in de heftige stroming zee op worden getrokken. Dus dat is de preventieve kant. We delen ook eh, polsbandjes uit aan ouders met kinderen. Eh, om te voorkomen dat, eh, dat we ze heel lang niet met elkaar kunnen herenigen. Maar dat ze daarna een telefoonnummer op En als er dan wat gebeurt. Hè, naast het toezicht wat ja. we houden. Dan um, springen we in. En dat is inderdaad de ehbo functie Dus dat is het kleine werk. Pleisters plakken, schelpen, sneetjes, uh, kwallenbeten. Ja. Um, dat soort zaken. Um, maar ook omwelmeldingen, Dan zijn wij er toch het makkelijkst. Op het moment dat ja. het strand vol ligt. En er bij een beachclub uh, iets aan de hand. Iemand onwel wordt. Dan kan er geen auto, geen ambulance er snel bij komen. Dus dan gaan wij er met een boot naartoe. Dan gaat de bemanning eraf. En dan gaat die... Hoog te nemen. Ja. En als het nodig is, komt er, uh, ja. komt er nog een ja, andere Als je de bij. 1 in 2 meldingen zo doorloopt, dat je kan op je computer... Ja. dan zie je heel vaak reddingsvoertuigen, Zandvoortse ja. reddingsbrigade, bloemendansen... ter ja. plaatse of wat dan ook. Ja. Dat is die functie waar ja. je het over ja, hebt. Exact. Ja, exact. En uh, het is ook wel zo dat als er uh, in de duinen bijvoorbeeld uh, net bovenaan de boulevard uh, een fietser... Uh, um, He, een ja. hoofdwond heeft of zo. Ja. Dat het toch het snelste is omdat wij er met. Met, de ja, met alle zijn. De drukte zijn natuurlijk zo vanaf het strand naar boven toe. Ja. Ja, sneller dan de ambulance. En wij hebben dan wel. He, de, vangen de ambulance op en brengen die ter oh. plaatse. Ook als het op het strand gebeurt. Want ja. ambulances kunnen niet op het strand rijden. Maar dat kunnen onze voertuigen wel. Ja. Ja. En zeker als het hoogwater water wordt in de middag. en het strand korter wordt. Ja. dan moeten mensen wat inschikken. Dan kunnen wij niet meer over het strand rijden. Dus dan doen we alles met boot. Met ja, daar wilde ja. ik het over hebben. Want ja. de, de handelaren op het strand hebben het al moeilijk genoeg met hun, die kunnen op een gegeven moment zelfs niet eens meer heen en weer rijden nee, met hun ook haringkar of ijskar of wat dan. Nee. en jullie ook niet? Nee, we gaan dan of over de boulevard <grijg> en dan schat je in wat, wat sneller is ja. uh, en met de boten we hebben natuurlijk, uh, dus de boten ja, is altijd, ja, op, altijd snel hè? Ja, op goede dagen hebben we, hebben we ja, vier of zes boten op het ja. water liggen met bemanning en die zijn er veel en veel sneller ja. Ja, even, even een vraagje donderdagmiddag rekenen langs de boulevard u zag de zee als een spiegeltje zo glad ja. Uh, is dat voor jullie een, een moment om juist extra alert te zijn? Want mensen hebben dan de neiging wat verder zee ja. op te gaan. Nou, dat noemen we uitzwemmers. Ja. En dat wordt natuurlijk in de gaten gehouden vanaf de post met verrekijkers. En op het moment dat we, dat we denken dat er een uitzwemmer is. Ja, want je bent lekker bezig en ja. je vergeet soms om te kijken. En dan is de afstand een stuk heel, heel groot. Als de wind uit zee komt, dan is het makkelijk om weer terug te, te zwemmen. Maar je hebt ook vaak oostenwind. En dan is het moeilijk ja, om weer terug te zwemmen. Dat is vele lastige. Dus dan gaan we er naartoe en dan. Heb, neem je polshoogte, kijk je of iemand in staat is om terug te zwemmen um, of je neemt hem uh, in de boot je hebt ook natuurlijk, nu is dat sub ook heel erg in hè? dat is uh, op, die, op die plank met een pedal ja nou, dat is ook naar de horizon toe en uh, ja, je bent even gewoon helemaal weg. En dan moet je ook weer terug. En zolang het zeewind is, kom je, né, als mensen de kracht hebben, komen ze altijd wel weer terug. Maar dat, uh, dat Gelukkig ik... is het vaak Zuidwestenwind hier in Zandvoort. Ja, wat hadden we er wel, hè? Even iets vorige week. Uh, ja, het gebeurde voor mijn neus. Er was een jonge, ineens een kind zoek van zes jaar. En ik zie daar binnen vijf minuten een gigantische organisatie ontstaan met linten door het water heen. Met Tientallen mensen die ineens ook helpen. En maar ik vond de organisatie zo heel erg strak. Ja. En dat, dat, dat frappeerde me wel. Want ja, dat, dat, dat moet maar ter plaatse verzonnen worden ineens. Hè? Ja, dat, dat is natuurlijk niet helemaal. Nee, zo. maar vertel ja, dus daar. Zo. Gelukkig, uh, uh, onze mensen zijn opgeleid. Ja. En dat begint al vanaf 12 met de jeugdopleiding uh, en daarna gaan ze de, de volwassenenopleiding in voor uh, junior lifeguard en lifeguard. En dan oefenen we heel regelmatig dit, dit soort, soort dingen, situaties. Ja. Het mooie is natuurlijk dat als er echt wat gebeurt, dat mensen dan op elkaar ingespeeld zijn. Ja. En dan wordt er gewoon gekeken welke bemanning hebben we, wie is in staat om wat aan te sturen. En uh, zeker ook dat SWIN afzoeken hè, waar jij het dan over ja. hebt. Um, nou, dat, dat, dat doe je dan, normaal gesproken ben je dat, dat met je eigen mensen te doen. Nu waren er gelukkig veel mensen op het strand. Maar waren er ook heel veel mensen nodig omdat er een groot gebied was ja. waar de jongen gezocht zouden moeten worden. En dan, ja, dan ben ik er natuurlijk apetrots op dat een van onze he, jonge brigade mensen gewoon um, mensen optrommelt. Dat er één man op het strand vraagt, is dit een oefening of is dit serieus? En zij zegt, dit is echt. En dan staan er gewoon dertig man op. En die helpen gewoon mee. Ja. En dan... Dat was gewoon van rondpraten. Uh... Ja. Ja, ja, het was het heel de... apart. Het was een hele aparte ja, ja. sfeer. Je hoorde via de luidsprekers natuurlijk uh, continu uh, ja, het verhaal. Het wat er aan mens, de hand is, ja. wat iedereen moest doen. En, ja. En, ja, dat ging zo goed. En uh, natuurlijk enorme opluchting dat niet iemand uh, dat kind in het water vond. Ja. Maar dat het dat, dat op de een of andere manier ergens op het strand toch uh, gevonden was. En dan die ontlading met al die mensen. Dat was best wel heel mooi hoor. Ja. Heb je ook gehoord dat we uiteindelijk hebben omgeroepen? Dat ja, ja ik, heb, ik, ik heb gehoord ja, dat hij ja. gevonden was. was Luid applaus op het strand. Ja, en langzamerhand ging iedereen hè? weer ja. uit elkaar. Een ja. hele bijzondere gebeurtenis ja. eigenlijk. Ja. Ja. Kijk, dit soort dingen, dat uh, komt natuurlijk uh, niet heel vaak voor. Nee. Uh, op het moment dat, we, dat er een melding komt dat er een kind vermoedelijk als laatste gezien is in het water. Dat is voor ons wel echt uh, alle ja. alarmbellen aan. Uh, ja, het is gewoon bijna altijd worden kinderen op het strand gevonden. Ja. Maar daar kun je natuurlijk niet van uitgaan. Nee, dus daar kun je niet van uitgaan. En, uh, ja. Kijk, gisteren hadden we 23 kinderen die uh, met hun ouders herenigd zijn. Uh, en dan, er is, uh, jullie hebben misschien ook op Twitter gezien dat er ook één meisje al, uh, al twee, uh, twee uur uh, zoek was. Nou, er was een oproep van Burgernet uh, ja, gisteren ja, ook. Hè. Ja, dus uh, weet u, we werken ook met andere instanties samen om dat soort communicatie go zo goed mogelijk te verspreiden met de strandpolitie, hè, met, uh, met, uh, met de hele regio eigenlijk. Hm. Ook uh, op het moment dat er iemand langer vermist is dan op, uh, uh, op ons stuk strand, dan gaat het doorgezet worden naar Bloemendaal hm. en dan, uh, dan zoekt eigenlijk uh, iedereen uh, mee. Ja. ja, ik vind dat knap hoor, hoe dat allemaal gaat. De zoekgeraakte uh, kinderen horen bij het strandleven. Ja. Dat is, uh, ja, ik kan me niet anders herinneren. Ja, je Mijn eigen kinderen doen, zelfs ja. ook. Dus. Maar het is, je moet ze continu in de gaten houden. Als je de zee ingaat, moet je ze op armlengte houden. Maar het is, eh, iedereen is een dagje uit. Ja. En eh, voor je het weet, en ze zien allemaal dingen en zijn helemaal ja. he, geïnteresseerd door van alles. En voor ja. je het weet, lopen ze, soms lopen ze wel ja. vijf, zes strandtenten weg. Ja. Ja. Kinderen van vijf, ja. zes jaar, eigenlijk moet je ze aan een kabeltje leggen, want je bent ze zo kwijt. Ja, dat zou er ja. wel ongezellig ja. uitzien, hè? Heel <laughs> ja. Ik ben nog heel vroeger in juist schilderde de moeders altijd met lippenstift het strandtentnummer op de rug van de kinderen. Dat, dat nou, was kijk, dat ook, het, ook een, een, een hè, initiatief. Het he? feit ja. dat je een kinderen uitlegt wat doe je als je me niet meer ziet. Ja. Hè? Dat je dan een punt afspreekt wat niet verplaatsbaar is. Dus geen ja. viskar of zo, want dat verplaatst ja. als, als het strand het toelaat. Maar een strandtent of, en ook niet een, parasol, een gele parasol van de buurman. Nee, dat werkt nee, nee, ook, ook voor niet. Nee, mee, nee, nee. Um, dat is denk ik al heel waardevol. Um, dat je een telefoonnummer opschrijft van jezelf en de naam van het kind. Dat maakt het voor ons makkelijker. Dat je zorgt dat je mobiele telefoon opgeladen is. Zodat we je ook snel kunnen bellen. Ja. Uh, en als je je kind kwijt bent, meld het bij de strand en Meld het bij de reddingsbrigade. We staan in contact met zowel de rotonde als onze alle, alle posten. Als de andere reddingsbrigades. Dan kunnen we je gewoon zo snel mogelijk ja. herinneren. Uh, is die post er in de rotonde nog steeds waar verdwaalde kinderen ja. terecht Ja, kijk als ze op de zuid worden opgevangen dan brengen ze natuurlijk niet naar de rotonde. Nee. Want dan is het aannemelijk dat ze daar in de buurt uh, uh, ook de ouders zitten. Ja. Maar, maar uh, dat is de centrale plek voor kinderen. Ja. Ja. Uh, ze zeiden vroeger altijd als je een kind gaat zoeken, ga dan met de wind mee. Want ja. vaak lopen kinderen intuïtief ook met de... Is dat een fabeltje? Of ja, uit is... ervaring... je, heb je jullie ervaring? We hebben er nooit echt consequent onderzoek nee. naar gedaan. Um, kijk, het is wel zo dat het lekkerder loopt, wind mee en niet tegen de zon in. Ja. Maar ja, aan de andere kant, ik zie daar iets leuks gebeuren. Ja, Kinderen die zien echt. dat gewoon, die, die lopen van het een naar het andere stukje. Als er een kleinste winnetje is, dan spelen ze daarin en dan ja. voor je het weet zijn ze weer uh, 300 meter verder. Dus um, het, ja, het is geen wet van mede en persen. Nee. Um, het is ook niet zo dat we dan consequent wind mee gaan zoeken. Nee. Het is, uh, uh, ja, kinderen zijn gewoon lekker aan het spelen. En men ja. moet op andere dingen aan het letten. En daarom moeten ouders zo goed opletten. Ja. ja. Nog even naar een uh, jubileum wat jullie gaan vieren. Gaan we een jubileum vinden? Is... We hadden vorig jaar ons 90-jarig jubileum. Ja, maar er is straks in augustus, is daar toch iets... Nee, 31 augustus. Ja? Dat, is, dat is een mooie primeur om te vertellen. Zaterdag? Dan hebben we, dat is de zaterdag. Dan is de open dag van onze kazerne oh, is een open samen dag. met de brandweer. Oh. En dan mag heel Zandvoort uh, komen kijken. Dat is natuurlijk eerder dit jaar is de kazerne geopend. Ja. Um, en uh, nou, hè, we zijn hem nu uh, een paar maanden met elkaar aan het gebruiken. En uh, we vonden het tijd om, uh, om oh. ook aan heel Zandvoort en omgeving uh, te laten zien hoe trots we zijn op, ja. het, ge op het gebouw. Ja. En het gebruik ervan. Hebben jullie, ja, vooral het gebruik ervan. Ja. Voornamelijk uiteraard stallingvoertuigen. Maar... Instructie en lokale, ja. hebben jullie daar al gebruik van kunnen maken? Ja, ontzettend veel. We hebben, we hebben natuurlijk altijd andere locaties in Zandvoort gehad. Ja. En uh, daar, daar hebben we het altijd prima mee gedaan. Ja. Maar we moeten zeggen dat, als, dat we nu alles op één plek hebben. En zowel voor de instructie um, als voor de oefeningen, de EHBO-trainingen... ...dat we... Gebruik kunnen maken van goede faciliteiten. We kunnen, we hebben hè, een, een uh, nou zullen mensen ook zien als ze komen kijken. Een botenlift, dat de boten in de winterstalling opgeruimd ja, kunnen ja. worden. De auto's staan uitruk klaar. Uh, nou dat is gewoon uh, ontzettend plezierig werken. Ja. En met de brandweer werkt het uh, heel erg fijn samen. We hebben dat gebouw samen in gebruik genomen. En, uh, en uh, ja, zo uh, wordt het ook gebruikt. Ja. Ja, ja, de man. motorlift is indrukwekkend. Ik heb hem toen bij oh, ja, de opening van het band gezien. Ja. gezien. Ja. Heel leuk ja, een enorm platform wat ja, zo gaat omhoog, ja. omhoog gaat. En, ja. Uh, geweldig. Ja. Ja. ja, het is mooi dat het al die professionele dienstverlening bij elkaar zit dan toch. En dan kun je zelfs dus multifunctioneel uh, ja, veel beter werken. Ja. Ja, als, ja, ja, ja. als 31 augustus een niet al te mooie dag is, want dan zitten jullie op het strand, neem ik aan. Nou ja, dat is de enige. Nee. He, ja. Dat is in de afstemming met de brandweer ook uh, uh, uh, besproken. Dat de, he, we hebben de bewakingstaak op het strand. Um, maar we hebben ja, voldoende mensen om, uh, om ook mensen rond te leiden. Mensen kunnen zelf ook door het pand. Dus de, de primaire functie is op het strand. Ik denk dat iedereen dat zal begrijpen als het de 30 graden is. Ja. Um, maar uh, men kan ook een kijkje nemen. En dat, dan zal er wel een boot staan. Namelijk van de, bijvoorbeeld van de eenheid. Maar de rest is op het strand. En ook de auto's zullen op het strand zijn. Maar ik denk dat mensen dat ook wel begrijpen. Er hangen overal foto's. Dus uh, oh. er is genoeg om te zien en te beleven. Ja, Nou mooi dat uh, 31 augustus. Uh, op een zaterdag. Ja. Op, op een zaterdag en... Uh... Als het ons lukt, zijn wij ook bij jullie. Ja, dat, dat vind ik zo, met zo leuk. Dat met de locatie. Maar uitzenden. Ook wij hebben vrijwilligers nodig voor de techniek en ja, dergelijke. De om dat, om ja. dat voor elkaar te krijgen. Dat moeten we er zien te organiseren. Dat is een, dat is een leuk idee. Ja. Ja, ja. ja, we zouden het leuk vinden om een keer bij jullie de uitzending te verzorgen op die zaterdag. Ja, wat we hadden gezegd, je zijn van harte welkom. En uh, ja, ook jullie, eigen, jullie gasten zijn natuurlijk van harte welkom. Ja. En ik denk dat het een leuke manier is om, uh, om het eens op locatie te doen. Ja. ja, ik heb het vermoeden dat onze gasten mogelijk uit kringen van brandweer en reddingsbrigade zullen komen. Uh, dat, dus dat maakt dan je dan er een, een, een hulpverleningsuitzending van. Ja, dus ja, ja mooi. Een, een beetje een speciale uitzending ja, zou nou, dat uh, dan moeten worden. Nog eventjes communicatie, je noemt het al een paar keer Nou. Onderling, kan ik me voorstellen, je communiceert met voertuigen, met reddingposten. Uh, wat voor andere communicatie hebben jullie met, uh, ik noem maar wat, uh, de redboot, uh, uh, IJmuiden? Nou, we, hebben, uh, we zijn onderdeel van de, de regio Kennemerland. Dus vanuit ja. de alarmcentrale worden wij ook aangestuurd... He, als het niet ja. over de strand uh, specifieke dingen gaat. Waar dus 112 is, is, ja, is een als contact? Als 112 uh, um, iets heeft wat bij ons in de buurt is, dan worden wij oh. opgeroepen. We werken uh, actief samen met de brandweer, actief samen met de KNRM. He, als een ja. grote zoekacties of als een grote activiteit. Als het verder op uh, zee is, dan, dan, ja, dan is het KNRM. Ja, ja, en als de KNRM iets ziet waarvan ze denken... dat is eigenlijk toch beter iets voor de, voor de rangebrigade... ook al zijn wij opgepiept, ja. dan uh, worden wij ook gealarmeerd. We werken ook samen, bijvoorbeeld... we hebben de eneco race, uh, um, wat is het, de 17 augustus... Ja. Uh, he, van de, de watersportvereniging, dat zijn de, de Katamaran-wedstrijden. Uh, uh, uh, Katwijk-Noordwijk en weer terug. Dan werken we met eigenlijk alle KNRM langs de langs de kust en alle reddingsbrigades ja. samen omdat ze te, te Vallen bewaken. Vallen jullie formeel onder de veiligheidsregio Kennemerland. Ja, Oké. Okay. Ja. ja, en we hebben dan binnen de reddingsbrigades hebben we de samenwerkende reddingsbrigades Kennemerland. Ja. Dus dat zijn he, van Almuiden tot uh, Langveldslag. Ja. He, in Katwijk hebben we onze uh, ja, onze overleggen mee. En onze afstemming over onze eigen procedures. En uh, ja. zodat we dat ook op, de, op een eenduidige manier ja. doen. Het is ja. mooi om dit uh, zo allemaal te horen, omdat uh, helemaal mensen geen flauw idee hebben wat er allemaal uh, gaande is, eigenlijk aan het Zandvoortse strand. Maar kijk, er uh. gebeurt heel veel achter de schermen. Ook ja. in de winter. Um, uh, in de afstemming. Dus om te zorgen dat uh, waarin men. Op het moment dat mensen ons het meest zien. Namelijk in het topseizoen. Dat dan eigenlijk alles opgeleind staat. Um, en ja dat gebeurt ook allemaal met vrijwilligers. Op alle functies. Nou dat zullen jullie herkennen. Dat is gewoon ja. hard aanpoten. Ja. Dus uh, ik denk dat we daar ook als Zandvoortse gemeenschap enorm trots op mogen zijn. Weet je we worden gefaciliteerd door de gemeente. Als het gaat om de gebouwen en het materieel en dergelijke. Maar de mensen zijn echt de mensen. En die ja. doen dat omdat ze dat uh, graag doen. Ja de meeste vrijwilligers bij jullie zijn nog vaak van jongs af. Bij ja. Euh, ja, we hebben een keer een junior uh, ja. Die gehad. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja, leuk, dat mooi. Ja. Omwille van de tijd, uh, Marjon, nou, we gaan jou bedanken voor de uitleg. Heel veel succes uh, de rest van het seizoen. Ja, ja, en laten we hopen nog veel mooie zonnige dagen we hebben hopen jullie ook wij een helemaal te doen. Ja. Zeker weten. Heel fijn dat je er was. Uh, en we gaan uh, ja, luisteren naar nou, nou, wat muziek. Even, we gaan Goh? het uur afsluiten. Gaan het uur al afsluiten? Ja, ja, ja, ja. Het gaat zo snel. We zijn het einde van uh, het eerste uur. gaan ja. straks het tweede uur verder met. Uh, een politiek item over de thuiszorg ja, en een de bestaardingen daar. Ja. Of niet. Dat, uh, dat gaan we horen van de mensen komen. We gaan uh, heel snel naar Herman van Veen. Opzij, ja. opzij, opzij. Ja, dat geldt voor de Ringsbrigade. Opzij. <laughs> Zeker weten. MUZIEK Opzij, op zijn, op zijn, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Op zijn, op zijn, want wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuten tijd.